...van die tekeningen die stond afgedrukt in ons wekelijkse magazine... in de Goeiedag Assen. In verband met dat staarkaas hebben we nog een andere betekenis opgekregen... ...die inderdaad klopt. Want in figuurlijke zin eh, is de wending staarkaas maken bij ons gebruikelijk... ...voor een bepaalde houding van iemand die te bed ligt. Wie namelijk in bed in ruglig de benen plooit... ...en de voetzool op de matras houdt, maakt een... De naamgeving lijkt op of stoelt op gelijkenis met dat andere staakhuis uit de opteelt dat onder nummer 1 in het weekblad Goeiedag Assen stond afgebeeld. Dan hadden we het vorige week over de paardenbloem. En die paardenbloem kent de jongere generatie alleen als de pissebloem. Die naam heeft de bloem te danken aan de waterafzettende hoedanigheid. Het afkooksel van de plant werd inderdaad genomen tegen waterzucht of bedwateren. Mogelijk heeft de Franse naam van de Taraxacum officinale, dus dat is de officiële Latijnse term, namelijk pissenlit, tot de naamgeving bijgedragen. Nu is uit een onderzoek dat in de jaren dertig is gevoerd over de verschillende benamingen van deze bloem, gebleken dat asse-correspondenten de term pierrebloem opgeven waaruit dus andermaal blijkt dat de woordenschat in het dialect met de jaren verandert dus de oude pierrebloem uit de jaren 30 is dan stilaan verdrongen door de pissebloem blijft nu nog de vraag waarom die plant de naam pierrebloem, dus paardenbloem heeft meegekregen en vroeger heeft men een rechtstreeks verband gelegd tussen plant en dier. Sommigen dachten dat het paard de bloem best lustte, wat absoluut niet het geval is. Nu dachten anderen dat de benaming verband hield met het feit dat de jonge plant die in onze streken ook als sla werd gegeten, het best maakte als ze gestoken werd op een wei waarop paarden graasden. Nu heeft het onderzoek naar de samengestelde plantnamen, waarin als eerste lid een diernaam voorkomt uitgewezen dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen plant en dier. In paardenbloem wordt de diernaam als een bijvoeglijk naamwoord aangevoeld met de betekenis van groot, dus een pierrebloem is een grote of een grotere bloem. En het was de bedoeling de plant te onderscheiden van een soort gelijke, maar die dan waarschijnlijk ook veel kleiner was. En we hebben er zo één gevonden. In dit verband wordt de gele morgenster genoemd. Het is dus best mogelijk dat de pierrebloem inderdaad een naamgeving is die berust op een vergrotende of een vergrotende betekenis, zal ik maar zeggen. De bloem die groter is dan de kleinere die er sterk op gelijkt. En uh, dat dus men later is gaan denken dat er wel een rechtstreeks verband zou moeten hebben bestaan tussen het paard en die bloem. Nu, dat er verschillende namen kunnen bestaan voor eenzelfde plant gaat ook weer op voor namen van insecten. En dan denken we aan het Onze Lieve Heersbeestje, dat bij ons een lieve Vrabischken of een lieve vraag bisschen, genoemd werd en nog wordt. Ja, dan hadden we het vorige keer over allure van iets maken. En eh, Herman heeft ons toen de bron opgegeven uit het Mechelse, de, het woordenboek van meneer Diddens, die dit woord allure in, verbrand, in verband brengt liever met allure. Nu heb ik het daar bijzonder moeilijk mee, omdat wij ook op zijn asses het woord allure kennen. Wij zeggen namelijk, dan leidt een schoon allure. Wordt van een persoon gezegd die een mooie houding heeft. Wordt ook van een dier zelfs gezegd. Een schoon allure. Ze dus vragen mij af, dat waarom zouden wij allure in de zin van allure gebruiken, daar waar wij allure al kennen. Dus heb ik de indruk dat wij voor Alleur anders moeten gaan zoeken en dat het duidelijk, want die uitklank is te wel typisch voor Franse woorden, dat wij moeten gaan zoeken naar een Frans leenwoord. Nu denk ik persoonlijk dat het asses à dus daar komt ook wel de zin bij van uh, drukte. Dus uh, eigenlijk is de betekenis uh, van houding helemaal verdwenen in, in dat woord. en hebben het over drukte, hebben het over poa, hebben het over uh, opscheppen en dergelijke meer. Dus ik denk dat het asses à uh, semantisch wat dus betekent qua semantiek, dus qua betekenis, dus naar de betekenis, beter aansluit bij het Franse horreur. En dat is dus eigenlijk een vrees veroorzaakt door een een of ander spektakel. Nu, dat schrikwekkend spektakel schijnt mij belangrijker te zijn dan Allure, want het is tenminste hier Alleur betekent dus veel omhaal, dus iets wat de mensen waarschijnlijk ook een beetje beangsterde. Nu taalkundig is er daarvoor wel een verklaring, want in alleur, dus naar mijn mening uit het Franse arreur, ligt de klemtoon op de tweede lettergreep. In dat soort van leenwoorden komt het vaak voor dat wij de begin o ook tot een a maken. Ik heb daar een voorbeeld van, horloge, de klemtoon ligt op de tweede lettergreep, maar wij horen ook in onze buurt, arloge. Dus de O en de A wisselen zeker met elkaar af in onbeklemtoonde lettergrepen. Wij hebben het voor een paar weken gehad over rachel, dat eigenlijk uit rocaille komt. Dus nog een voorbeeld waar O en A kunnen afwisselen in onbeklemtoonde lettergreep. Dus die O in horreur, dat tot kan worden, is perfect verklaarbaar. Uh, blijft dan nog die dubbele R, maar daar hebben we ook weer voorbeelden van, dat die moeilijke R-klank, die wij dus tot de liquiden rekenen in de taalkunde, dat die moeilijke R-klank wel eens tot een L wordt vervormd. Dat zijn voorbeelden bij de vlees van op zijn assen. Dus het is taalkundig en semantisch. Na de betekenis best mogelijk, maar ik wil dat natuurlijk niet opdringen. Het is een, een zoektocht. Wij zoeken naar uh, de etymologie van bepaalde woorden. Maar volgens mij kan het niet dat allure, een woord dat wij al kennen en dat wij gebruiken, dat we daarvoor allure zouden zeggen in een totaal andere betekenis. Nu goed, misschien krijgen we nog wel reacties daarop. Nu, als bij ons iemand vraagt of er ergens nog iets lekkers ter beschikking is, dan zegt hij, of vraagt hij, is er, of is nog iets ten beste? Is er hier nog iets ten beste? Of er wordt gezegd, ik heb nog iets ten beste, ik heb nog iets ten beste en dat zegt diegene die uh, anderen doorgaans met iets lekkers wil uh, verrassen. Nu, het WNT, het woordenboek van de Nederlandse taal, waar wij geregeld naar verwijzen, vermeldt de wendingen wel ten beste zijn, in de zin van uh, tot zijn dienst hebben, dus uh, tot beschikking hebben, als alleen bestaande in Vlaanderen. Wij kennen uh, de uitdrukkingen ten beste zijn, ten beste nemen. Of ten beste geven. Dus wanneer iemand een tractatie geeft, dus wanneer iemand tracteert, dan zeggen we: Ik geef nog, of zegt die man, ik geef nog iets ten beste. Een mooie wending in verband ook met uh, schoenen. Uh, nu moeten nieuwe schoenen worden ingelopen. Men draagt ze dus zodanig dat ze de weg ook makkelijker gaan zitten. En dat inlopen noemt de assenaar zijn schoen baan. Ze moet nog gebonden werden. Nu, dat banen, een werkwoord dat wij ook in andere betekenissen kennen, komt in die betekenis niet in de algemene taal voor en het WNT geeft het ook niet op. Dus we zitten hier met een gebruik van het werkwoord banen dat een speciale betekenis heeft in onze streek. Nu kennen we allemaal wel baan in de betekenis van uh, uh, het pad ruimen, dus uh, opruimen. Kim de hele dag gebond, zei ons moeder in haar de tijd. Uh, dus dat wil dus zeggen, uh, alle rommel opruimen. Dus uh, dat banen uh, betekent oorspronkelijk wel dus uh, effen, dus glad maken, dus toegankelijk maken, zodanig dat de baan vrij is, dat banen betekent dus opruimen. Maar banen in de betekenis van... De baan doen, dus uh, lopen, dus inlopen, er de baan mee opgaan van schoenen, die betekenis was ons eigenlijk onbekend. Maar het is te mooi om ze zeker niet te bewaren. Tot daar het overzicht van onze oogst van vorige zondag.